Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. In het zuiden van Syrië zijn 43 VN-militairen gevangen genomen door opstandelingen. 81 andere blauwhelmen moeten op hun basis blijven. De VN probeert de vredesmilitairen vrij te krijgen. De blauwhelmen werden opgepakt tijdens gevechten tussen het Syrische leger en de rebellen. Die zijn al dagen in gevechten verwikkeld op de Kolanhoogvlakte in het grensgebied met Israël. De NAVO denkt dat er meer dan duizend Russische militairen actief zijn in Oekraïne. Ze vechten in het oosten van het land samen met de pro-Russische separatisten tegen het Oekraïnse leger. De separatisten hebben zelf gezegd dat ze steun hebben gekregen van de Russische militairen bij de inname van het stadje Novoazovsk aan de zee van Azov. President Poroshenko is woedend over de troepenbewegingen. Twee mannen uit Den Haag zijn opgepakt voor het ronselen voor de jihad in Syrië en Irak. Ook worden de twee verdacht van opruiing en haatzaaien. Daarvoor is ook een derde verdachte opgepakt. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Sinds april is de Haagse politie bezig met het onderzoek naar jihadgangers. Amsterdam wil uitgeprocedeerde asielzoekers gaan opvangen, maar alleen als andere steden dat ook gaan doen. Het heeft de burgemeester van der Laan gezegd. Hij denkt aan een voorziening zoals die nu al bestaat voor daklozen. Overdag zijn asielzoekers dan op straat, s'nachts worden ze opgevangen. Andere steden moeten dit ook gaan doen, anders komen alle asielzoekers naar Amsterdam zorgorganisatie Carinova stopt aan het eind van dit jaar met de thuiszorg. Daardoor is onzeker of zo'n 3000 mensen in de omgeving van Zwolle en Deventer ook volgend jaar nog hulp krijgen. Gisteravond werd al bekend dat zo'n 1000 medewerkers van Carinova hun baan zullen verliezen. Het weer, veel bewolking, maar in het zuidwesten en noordoosten kan ook even de zon schijnen. Elders soms regen of motregen. Het is 19 tot 23 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui. En het is dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS. Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden 5 kilometer, de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Afritkerk-Driel en Waardenburg, 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A2 van Amsterdam naar Utrecht voor Maarsen 3. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor afrit Eveningen 3 kilometer. En tussen Beest en Zalbommel 8 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, bij knooppunt Prins klausplein daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor het arendsveen 3 kilometer. Door het ongeluk op de A4 staat er... Fielen op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Voor Knopert-Ippenburg 10 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Voor Delft 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Pernis 3. De rechte rijstrook is daar dicht. Daar is een vrachtwagen vastgelopen in de middenberm. Op de A20 richting Gouda. Staat voor de brechtseplein 4 kilometer. De A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor Knopert-Rijnsweert 3 kilometer. Tot zover de verkeer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 met nu de muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hij hier leeft. Zie, zie, ffm. Herinneren zich deze dag. In een gezellig slootje, niemand anders zie je niks alleen, alleen, Ik roeide laatst op een slootje bij een plas, toen daar een heel aardig meisje was. zei ik, ik, ik, we lachten allebei. Nootje. Niemand anders in de ik alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. Nee, nee, nee, nee. Ik roeide voort heel gezellig in de zon. Ik dacht dat zo hem niet willen begon. Ik, ik, zei ik, ik, er lachten allebei. En ik dacht, ze blijven bij mij. Dus zong ik, jeet. Yeah. Slootje. Niemand om ons niet, nee, nee, nee, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen, alleen. alleen, alleen. Toen zag ik een man in een mooie spierboot, wat was die boot, toch geweldig groot. Hij kik, zei kik, hij riep een vriendelijk woord, daarna sprong zij overboord. En ik was helemaal in mijn woord. In, een boetje, in een gezellige bonte in niemand in dan in in in in in in in in in Tweede uur zijn we echt begonnen met een oudje, een Nederlands lied van de Bibbits, jij en ik in een bootje. We gaan door met Duan Do Eddie, en Because They're Young. 2 september opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor de film Can Can... met Frank Sinatra, Sherry McLean en Marie Chevalier. Het is 1896 en de gerustmakende Can, -can Dance is verboden in Parijs. Dat weerhoudt een café-eigenaresse er niet van de dans toch op te voeren. Dit tot groot genoegen van haar gasten. Zij weet op slinkse wijze de wet te omzeilen daar haar advocaat de corrupte rechter in zijn macht heeft. Ontvangst met koffie of thee en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half twee en de kosten zijn 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus is het 6 euro. Indien u gebruik mag maken van het belbus, moet u dat opgeven bij pluspunt telefoon 5717373. De losse kaarten zonder belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Serke Zandvoort. Co en Joker Luijks zijn aanwezig om u te helpen bij de instap, in de lift en of op de stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief voor Stichting Kunst Cirque Zandvoort en Stichting Pluspunt, is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. Meer informatie, Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5. Telefoonnummer 023 5717 373. Ik herhaal 5717 373. Op de website www.circusandvoort.nl Why did he De voorbereidingen voor de derde editie van het Terspekken Keukenhof Golftoernooi zijn in volle gang. Zowel rond het kasteel als bij FC Lisse wordt hard gewerkt om dit evenement tot een succes te maken. De opbrengst van het Golftoernooi, dat op zondag 7 september om halfdienstmorgen zal plaatsvinden, is bestemd voor de aanschaf van twee lakervelde koeien voor de nieuwe kinderboerderij Poelenpataat bij Kasteel Keukenhof. Er zal over 18 holes worden gespeeld, met een rustpauze na 9 holes op een uitdagende baan. De deelnemers leggen 9 holzen af rond Kasteel Keukenhof en 9 holzen op Sportpark De Spekken. Ze zullen met een pendelbus van strandtraats Nederzand tussen beide locaties worden vervoerd. Er is plek voor maximaal 20 flights, groepjes spelers met samen die de baan aflegt, ofwel 120 personen. Terwijl de golfers naar de hartelus putten, chippen en afslaan kunnen hun partners deelnemen aan een clinic onder leiding van golfleraar Leender de Goei. Aansluitend krijgen zij een rondleiding in het gerestaureerde kasteel. En de afloop is in het koetshuis de prijsuitreiking, gevolgd door een uitstekend verzorgd buffet.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 Live entertainment bij Holland Casino met Jazz Session Frank in Person. Zondag 31 augustus om 4 uur middags. Kom op deze zondag genieten van het gezellige optreden van Jazz Session Frank in Person. De stem van Frank in Person is bijna identiek aan die van The Voice. Daarmee wordt een combinatie van Las Vegas Casino's, Big Band en de Cool All Days gecreëerd. Beleef een gezellig avondje uit met deze veelzijdige artiest bij Holland Casino Zandvoort. De minimumleeftijd is 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. De prijs per persoon is 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhoudersorganisatie Casino Zandvoort. Telefoonnummer 023 57 vier nul vijf twee Ik herhaal vijf zeven vier nul vijf twee Op de website www.hollandcasino.nl/zamptvoort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 <laughs> Who's on the radio? You go listen to the guitar man.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 Oh Smartlappen en levensliederen zingen. Zing mee uit volle borst in een kleine café aan het Kerkplein. Van aan het strand stil en verlaten... tot papie loopt toch niet zo snel... tot zeeman laat dat dromen. Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboekeren aanwezig en de toegang is gratis. Zangtalent is niet nodig, maar wel een hoog gezelligheidsgehalte. 29 augustus van 9 tot half 12. Locatie, Café Koper, Kerkplein 6... Telefoonnummer 023 5713 546. Ik herhaal 5713 546. En het e-mailadres is m.a.koper.nl. Op de website www.cafekoper.nl. Westkust weerbericht. Vanavond en vannacht drijven in het zuidwesten uit Wolkenvelden het land binnen. Maar het blijft overal droog. In het noordoosten kunnen opnieuw misbanken ontstaan. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 8 graden in het noordoosten... tot 13 graden in het zuidwesten. De wind is zwak uit oost tot zuidoost. Morgenochtend is het eerst nog droog... en vooral in het noordoosten schijnt af en toe de zon... In de middag wordt de bewolking van het zuid esten uit elkaar... wordt dikker en gaat er af en toe regenen. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Later in de middag en avond draait de wind naar het zuidwesten. Zaterdag zwaar bewolkt en af en toe regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden. De maximtemperatuur tussen de 19 en de 21 graden. Er is veel wind uit het zuidwesten. Zondag... Bewolkt en kans op een bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 11 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 19 graden. Er is veel wind uit het westen. Langs de stranden vrij veel bewolking. In het zuiden van het land bewolkt met een lichte regen of motregen. En een maximumtemperatuur van 19 graden. Pole position. Pole position, ZFM, Race Radio. Circuitpark Zandvoort is op 29, 30 en 31 augustus het internationale middelpunt op het gebied van historische autosport. De mooiste, snelste en de meest tot de verbeelding sprekende raceklassen geven acte presence tijdens de derde editie van de Historic Grand Prix in Zandvoort. Denk aan drie startvelden met de Formule 1, de Grand Prix-auto's en het allereerste races van de groep C-boliders op de Nederlandse bodem. De derde editie van de historic Grand Prix op Zandvoort belooft indrukwekkend te worden. Niet minder dan drie goed gevulde startvelden met f 1 bolides zullen op het Zandvoortse asfalt in actie komen. Maar er zijn meer series die oude tijden laten herleven in Zandvoortse duinen. Een raceklasse waar ook met veel genoegen naar uit zal worden gekeken is de historic Group C-series. Prototypes zoals deze in de jaren 80 en 90 op het circuit zoals die van Le Mans in actie kwamen. Zullen nu te zien zijn op circuitpark Zandvoort. Daarnaast kan er genoten worden van wedstrijden met de historische Formule 3-wagens. Terwijl ook de snelle auto's uit de historic Formule 2 championships eveneens van de partij zullen zijn. Voeg daarbij raceklassen met voormalige DRM en groep 5-bolieders. Race met youngtimers, tourwagens, GT's en sportcars en Formule juniors. En je kunt concluderen dat je de historic Grand Prix niet mag missen.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 Vorig jaar was de Jutterkofbakverkoop op de Gasthuisplein in Zandvoort een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om het evenement 31 augustus weer te gaan organiseren. Wilt u ook spullen verkopen op deze markt? Dan kunt u een plek reserveren voor 10 euro via wwwonair eventsnl of telefoonnummer 06 194 27070. Ik herhaal 06 194 27070. Tevens kunnen er inschrijfformulieren gehaald worden bij het Wapen van Zandvoort, gasthuispleit 10. Daar kunt u dan ook direct betalen. En de afloop is 4 uur s middags. Vanaf maandag 1 september tot donderdag 5 september is het weer zover. De zwemvierdaagse. In het zwemparadijs van Centerparks aan de Vondellaan 60. De laatste avond is er de medailleuitreiking met aansluitend het discofeest. Inschrijfadressen en tevens kaartverkoop bij... Bruna Grote Krocht 18... Mevrouw Miezenbeek Haarlemmerstraat nummer 12... en mevrouw Joustra Witteveld 11. Voor de prijs hoeft u het niet te laten... De prijs per persoon is slechts 750. Telefoonnummer 023 5719 532. Ik herhaal 5719 532. Of het e-mailadres info En de website www.zandvoortsevierdaagse.nl. Het begint om half zeven s'avonds en het is om half tien afgelopen.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 nationale en internationale artiesten maken van de diensten van dit orkest gebruik. Grote Nederlandse artiesten uit diverse vakgebieden lieten zich al begeleiden door dit swingende band. Louis van Dijk, meester Pieter van Vollehoven, Marco Bakker, Lee Towers, René Vroger, Robert Long en vele anderen. Het orkest voelt zich thuis in diverse stijlen. Naast het klassieke Big Band repertoire met onder andere Glenn Miller en Duke Ellington... speelt de band eigen arrangementen van bekende musical- en filmcomposities. Het lichtere repertoire is ook vertegenwoordigd. Liefhebbers van nostalgie kunnen deze avond niet willen missen. Zaterdag 30 augustus vanaf 7 uur s'avonds de parade... en vanaf 9 uur de Koosmark Big Band op het Raadhuisplein in Zandvoort...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 Girl You're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 Ik wens u een hele goede avond. Tot volgende week donderdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.